Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een hoop Russen zijn somber. Sinds de oorlog in Oekraïne gaat het niet goed met veel gewone Russen... De verkoop van antidepressiva is met 80% gestegen... en psychologen draaien overuren, merkt de correspondent Iris de Graaf. Ik heb gemiddeld 12 consulten per dag. Dat is echt heel veel, vertelt ze. Volgens Gaglova is de Russische samenleving sinds 24 februari... in collectieve shock. Ze zien dat mensen in paniek zijn, dat ze afschuw voelen... en dat ze niet meer weten wat ze daarmee aan moeten. Deskundigen zien dat de oorlog langzaam lijkt te kantelen in het voordeel van Oekraïne. Die vielen gisteren nog een Russische militaire basis aan op de Krim... het schiereiland dat Rusland acht jaar geleden inpikte. Voetballer Donny van Ypres komt waarschijnlijk morgen terug naar Nederland... zegt zijn broer Joey tegen NH Nieuws. Van Ypres raakte een paar dagen geleden in Moldavië zwaar gewond op het voetbalveld... toen hij keihard tegen de keeper botste. Sindsdien ligt hij in coma. Het lukte tot nu toe niet om hem naar Nederland te halen... omdat hij geen Nederlandse zorgverzekering heeft... Maar dankzij hulp van zijn Moldavische club kan Van Iperen naar het Erasmus MC in Rotterdam. Flinke drugsvangsten van de Nederlandse marine voor de kust van het Caribisch gebied onderschepten ze deze week een paar duizend kilo kook. Met snelle bootjes voeren ze achterboten aan met drugsmokkelaars. Die gooiden pakketten met cocaïne overboord, die dan weer uit het water gevist zijn. In totaal zitten 13 verdachten vast. De zon staat hoog aan de heldere hemel, de temperatuur loopt lekker op. Lekker als mens als je aan het strand ligt, maar niet fijn als je als koe in de wei staat. Die hebben volgens Wakker Dier last van hittestress. Het leidt echt tot fysieke stress. Het begint met loom, eh, vermijdend gedrag, onrust. Op een gegeven moment gaan ze zweten, hijgen. Ja, en als het heel extreem is, wat nu gelukkig nog niet zo is, dan kunnen ze er zelfs aan dood gaan. Uit een steekproef van Wakker Dier in Friesland staan bijna driekwart van de koeien daar te branden in de zon zonder schaduw... Kan de boer wel wat aan doen? Bijvoorbeeld bomen planten. Het is zo 10 graden koeler als je in de schaduw van een boom kan staan. Je hebt zelfs hele grote parasollen of je kunt iets met schermen doen. Maar als dat allemaal nu nog niet lukt, houd dan je koeien binnen zo op het heetst van de dag. Heb ik het weer nog? Het wordt inderdaad heet en zonnig. Op de wadden wordt het 27 graden, in binnenland kan het 33 graden worden. En het weekend blijft ook zonnig en tropisch. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files op de A7, op de Asserdijk, richting Friesland, bij Breslanddijk, 2 kilometer. En op de N9, richting Alkmaar, bij Bergen, 3 kilometer. En op de N99, richting Den Helder, voor Den Helder, 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, jouw keuze, ZFM. Ja, the love is the blue. Uh, Cheryl is daar ook op zijn plek en Gerrit ja. op zijn plek en uh, ja, links is ook nog aangeschoven, maar je hoort hem wel niet. Ja, je hoort smakken misschien. Ja, ja. ja je hoort ja, misschien smakken. Het ja, koper. Ja. lang nog niet gezien, vriend. Ja nou, gisteravond was ik nog in de studio. Ja, jij, ja, ja. Nee, ja. maar ik bedoel... Uh, dat Hoe wij bedoel jij? Oh, ja. Dat, dat wij elkaar gezien hebben. Wat is er geweest? 1810, 1811? <laughs> nou, zoiets. Zijn <zoiets, laughs> we, we ook oud geworden, Willem? Hou op. Uh, Niemand ziet het, hè? Niemand <laughs> ziet het. Dat is de magic nou, van... Hem, van uh, en, uh, ze kijken mee, hè? <laughs> Ja, nee. Uh, ik doe. Net of een heb je er een, uh, een doekje overheen gehangen, zoals dat ook wel eens bij een papegaai in een kooi doen? Hé hey, Willem, wie is, wie is die meneer tegenover me? Wie is dat nou? Want die ken ik niet. Dat, dit, is nou, dit is nou Jaap Koper. Is dat Jaap, Jaap, Als Jaap één iemand die Als er iemand hier alternatief is. Ja, oh, is dat een broer oh, van Jan Silver? Wie? Jan Silver. Nee, dat is een broer. Oh, dat is een, ja, dat is, dat is een broer. Dat, uh, ja. Nou goed, goed, ik vind uh, ik wel charmant. Ik vind wel een charmante man die apkoper. Komt hij ook uit Zandvoort? Ik weet niet, je kent zelf ook vragen. Hij is geen papegaai. <laughs> Dag jaap. Daarom is het ook beter een doek over het. <laughs> de doe, het doe er in twee. Ja, ik ben de moeder van Harm. En, ben jij een uh, zandwoorder ook van Osine? Ja, ja, ja, ja Jaap zit heel vreemd voor zich uit te kijken nu. Ja, hij zit even, heeft, wie is die meneer, wie is die mevrouw? Ja, maar dat komt omdat Jaap net, net even 30 centimeter gebak in zijn potje schuift. <laughs> en daar word je stil van. Oh, dat is het. Nou, geef hey, ja. nog maar eerst maar een stukje muziek aan, Willem. Nou ja, goed. Je hebt de regie gelukkig, hè? Dus ja, nou, vooruit. Tragic moment, so different time. Oh, zijn we er allemaal weer voorzien van allemaal informatie waarvan ik zeg, nou, daar ga je helemaal werkelijk helemaal niks aan. Maar goed. Dat is okay. altijd zo, toch? Dag Jan, tot ziens, hè? Oh, hij is alweer weg. Goh. Ja. Goed. Goed, Gerry. Ja, zo uh, zeg het eens. Uh, uh, heb je alle onderwerpen wat uh, um, de Formule 1 betreft? Ja, uh, uh, volgens mij heb ik dat wel zo'n beetje gezegd, hè? Hij ja, is dus het laatst over foodtrucks en zo. En, ja, foodtrucks, over en die, die, reisbaan, en die En dan de vliegtuigen. En worden, voor kinderen is er ook van alles is er, uh, te doen. Op het Wadhuisplein, wat ik je al vertelde. Over. Maar er komen ook feesten, muziekfeesten. Met onder andere Yves Berendsen. Yves Berendsen, wie is dat ook weer? Dat je is een Zandvoortse zanger. Die al een beetje aan het doorbreken is. Om oh. het zomaar te zeggen. Maar die heeft dus ook allerlei. Andere gasten heeft hij dan ook. Ja, ja maar dat is uh, Nederlandstalig. Nederlandstalig. Nederlands ja ja. ja, ja, ja, met Xander de Buissonnier zeg ik dat goed. Wa waar hebben? We? Wie? Uh, Even opnieuw. Xander de Buissonnier, zeg de ik dat goed? Ja, wij noemen gewoon Sander bij ons thuis. Oh. Dan zeg ik altijd Sander. Hé hey Sander, hey, Willem, een zetje. Dus gewoon Sander is goed. Onder andere. Dus die, dan is er zo'n feest, weet je wel? Oh, me vast, leg je hoofd weer op mijn schouder. Dat ja, ja, dat soort muziek. Ja. Dat ik, ik, ik zit te kijken, komt hij nou binnen? Of, <laughs> ja, ja. Het is werkelijk nou ongekend. Ja, ja. ja, dat is dan, dan uh, zo'n feest. weet je wel, Dan worden, houden ze zo'n muziekfeest op het Raadhuisplein. Op het Raadhuisplein. Uh, het is een beetje artiesten. net als een feest op het plein, maar dan ja, feest van het Raadhuisplein. Ja, maar dan in zand Weet je ook ja. nog iets over, uh, over het uh, vervoer naar Zandvoort? Heeft, de hebben treinen. De spoor, ja, hebben de spoorwegen nog, nog... Ja, elke vijf minuten komt er een trein. Elke vijf minuten een ja. trein. Ja. Maar nee, dat is, dat is veranderd nu hè, met die warmte. Maar dan is het misschien niet warm. Nee, omdat uh, ze verwachten ook heel warm. En ja. ze zeggen gewoon, en, en er las ik toevallig van de week een bericht over... dat als, als je bijvoorbeeld met die warmte metaal zet uit. In de breedte en ook in de lengte. Dus dat betekent dus een traject van... 15 kilometer wordt door de warmte in één keer 16 kilometer. Dus je bent langer onderweg. Oh, dat oh. is het. Ja, ja, ja. Daar moeten we ja. even dat rekening mee ook. houden. Nou, vandaar, dat maar... vandaar dus elke vijf minuten een trein. Ja, gelukkig maar. Ik weet, ik weet, ja. vorig jaar was het zo... dat dan stopte die trein niet in Overveen bijvoorbeeld. Nee, daar reed hij door inderdaad. Ja. Ja. Dat ja. zal nu ook ja. wel weer zo zal zijn. Dat Nou, zeggen. jullie zouden ja. raak kijken in Overveen... als er in één keer 500 man op het perron staat. schrik je je dood. Die kunnen daar niet eens staan, denk ik. Nou, dat is een lang perron. Het lang, dat, het wel, ja, dat is wel, hè? Ja, ja, dat is waar. Dat is waar, natuurlijk. Daar hebben jullie gevoelkomen gelijk in. Maar in mijn geval, ik kom ze dus uit Bloemendaal. Waar, waar kom je vandaan? Bloemendaal. Ja, er gaat geen trein vanuit Bloemendaal meer, hè? Ja, er gaat een trein vanuit Bloemendaal naar, naar Haarlem. Uh. Oh, naar Haarlem wel? Ja, van, van, je, je hebt station Overveen. ja. Dat is, dat is de verbinding van Haarlem en Zandvoort. Ja? Maar, maar Bloemendaal zelf heeft ook een station. En dat zit in het circuit van Haarlem naar Alkmaar. Oh ja, natuurlijk. Mag ik even een opmerking maken? Ja, je mag een opmerking maken. Eetje dan. Jullie hebben helemaal geen circuit. Wij hebben een circuit. Bloemendaal heeft geen circuit. Wij hebben wel een circuit. Waar dan? Ja, het economische circuit. Hoe zijn jullie dat? Dat zijn wij. Oh, dat ja. is ook een circuit, ja. ja. Dat is ook een circuit. Mm -hmm. Willem, vriend... Um, tijdens de campri. Uh -huh. Ben jij dan vrij of moet je dan werken? Ik ben twee dagen vrij. Vorig jaar heb ik een week vrijgenomen. Ja. Um, wat achteraf niet nodig bleek te zijn. Hè, want ik kon makkelijk uh, Zandvoort in en uit. Ik ben nu twee dagen vrij. Dus donderdag en de vrijdag. Ja, want bewoners die hebben geen probleem om Zandvoort uh, nee, nee. in en uit te komen. Ik heb komen. een stikkertje op de voorraad zitten. En, uh, die kunnen gewoon onbeperkt dan... Uh... Ja. ja, maar... Uh, gewoon de donderdag en de vrijdag. Ik vind het ook gewoon leuk, de reuring die in het dorp is. Um, ja. ja, Om daar gewoon bij te lopen in mijn Mercedes-shirt. Nee, want dat vind ik toch wel... Uh... <lacht> Wat is dat? Wat lach je? Ja, nee, ja. Ik dacht dat jij een Kia-shirt had. Maar... Een Kia-shirt? Een Kia? doet helemaal niet mee in de Formula One. Jawel. Echt waar? Jawel. Nee, CDA garantie, joh. Nee. Dat zijn die bezemauto's. Zeven, zijn zeven, jaar, zeven jaar garantie op het voorprogramma, In het, het voorprogramma. Ja, ja, ja, ja, als, ja. Als, als, als, als ze crashen op het circuit... ...hebben ze zeven jaar garantie, Willem. Heeft je al voorkomen gelijk, hè? Echt waar? Jazeker. Dus dan kan je rustig crashen, Max. In je kiaatje. Voor mij mag het. Pitanto. Oh mijn god. Ik zie weer hele vreemde dingen. Hele vreemde ding. Ja, nee. Maar goed, twee dagen ben ik, ben ik dan vrij. en uh, ja, Daar ga ik heerlijk van genieten. Nou. Van Red Bull, Picanto ook. Niet van Red Bull? Mercedes. Dat waarschijnlijk wel. Hoe komt dat? Leg dat eens uit, Maar waarom, waarom ben je zo fanatiek van Mercedes en niet van Red Bull dan? Je bent toch Zandvoort, hè? Beetje solidair zijn. Nou, nu ga je een, een punt aanraken. Je bent Zandvoort, hè. Ik zal wel even vertellen wat vandaan komt. Ja, dat horen we wel, Ja. Eerlijk hoor, ik kom uit, uit, uit Monfortland. Ik kom uit de Achterhoek, zeg maar. Een beetje in de buurt van Vassenveld ook. Ja, nou ja, precies daar. Ja. ja, daar, daar, ja. Ja, ik ken die streek wel. Je kent die streek, hè? Ja, we een hele bijzondere streken daar. Ja, zeker apenstreken zijn het. Ja, ja, ja. Nee, maar het is. Het is uh, um, vorig jaar was, was het gewoon dat ik dacht: van nou, het, het wordt een chaos. Maar het werd helemaal geen chaos. Het was perfect geregeld. Ja, dat is top, ja. ja, ja, dat ja was, ik ben ja. er getuige van geweest. Ja, ja. ja ik heb ervan leef hiervoor in Zandvoort. En die heeft mij s ochtends vanaf Bloemendaal opgehaald... want die kon dus inderdaad met die sticker gewoon naar binnen ja, Klopt. Ja, klopt. Ja. En die heeft me hier gedropt in, op een locatie in het dorp... en, uh, en die heeft me s'avonds ook weer teruggebracht. Ja, ik heb er wel een uh, waarschuwing gehad. Uh, ja. Want ik, uh, werd, ze zeiden van, uh, waar moet u dan naartoe? Ik zei, uh, je kent dat zien, dus ik heb dan een sticker. Maar het bleek me eerst dat die envelop moet halen. Dat wist, ik, dat wist ik niet, natuurlijk. Goed, stukje muziek maar weer. Lijkt me een goed plan. Goed zo. Doe maar even vandaag maar even zonder woorden. ja kijk, en, uh, Oplichters. Hè? Dank je, dank je. Ik word zojuist had ik je oplichter genoemd. Oh, ik nee, net... nee. Oh, dat dacht jij ik. niet, jij niet. Oh. <laughs> ja. Ten aanzien van. Uh, ik, ik vroeg het net al even buiten de uitzending om. Uh, de, de, de hotels en de pensioens zijn allemaal stijf volgeboekt. Uh, dat betekent dat mensen die nog naar Zandvoort willen komen... en hier logeren, moeten we daar een andere oplossing voor vinden? Ja, een alternatief is natuurlijk de camping. Maar ja, daar moet je ook vlot bij zijn. Want die plekken zijn ook zo weg. Die zijn weg. ook al weg, denk ja. ik. Ja. Of buiten Zandvoort. Well. Buiten nah. Zandvoort, Charles, dan. Sorry? Buiten Zandvoort, ja. Buiten Ja, maar want, uh, shh, dan komen ze allemaal naar Bloemendaal. Dat moet ik niet hebben. Oh, nee, nee, nee, nee. Er schijnt, de beste luisteraars, in Valkenburg. Er schijnt in de grotten. Genoeg ruimte. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. Ja, het, het dreigt allemaal wel weer enorm gezellig te worden. En uh, ja, ja, half Nederland ziet er nou uit, hè? Ja. ja. Nou ja, ik denk alle, alle Formule 1 liefhebbers eigenlijk wel. Maar ja, weet je, er zit weer een beetje een wanklank aan. Want we hebben natuurlijk, voordat ze naar Nederland komen, gaan ze naar België, Spa. Ja. ja. En dat is de laatste keer. Die zit volgend jaar dus niet meer in de, in de agenda. En dat vind ik wel weer jammer, want het is wel een heel mooi circuit. Nou. Oké. Okay. En waarom ze dat doen? Ik heb geen idee waarschijnlijk omdat uh, ja, Amerika die heeft ook twee keer een race nu in één keer. Dus uh, ja, soms, ja, er moet er eentje weg. Mm -hmm. Ja, ze hebben nu uitstel gekregen. Het was een proces hè, vanwege... Milieu. Milieu. -utrekening. Hier in Zaltvoort bedoel bedoeld. Ja. Ja. ja. En dat heeft de rechter overrold. Er waren ja. mensen dus uh, waren een, een, een kort geding aangespannen. Ja. Maar hoe is dat volgend jaar? Blijft komen, dat zo? Want Dan komen ze weer terug. Tuurlijk, dan vinden ze weer wat anders. Ja. Ja. Ik bedoel, uh, uh, nu, is het, uh, nu is het dan weer een harde ditje... En volgend jaar is het bijvoorbeeld de Krabbe Kutkeva. Weet ik veel. <lacht> wat? die heb je, die bestaan, tuurlijk. <lacht> Gewoon een stukje muziek maar nou dit, dit heb ik er nooit mee gemaakt. Sheryl die met de beentjes de lucht in gaat. Alsof die de kankan staat te dansen. Wat is dit nou? Ja, ja dat kan ik wel hoor. ja ik heb, dat, ik heb dat helemaal nooit verwacht van jou eigenlijk. Ja, maar ik ben wel een dansstiep hoor. Wat zeg je? Ik ben wel een dansstiep. Jij bent een, een dansstiep? Ja, ik ben wel een dansstiep. Maar, maar, maar niet heus. Kun je, ja. je goed dansen? Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Nee? Ik ben wel ritmisch. In de zin van, ja, ik heb natuurlijk... Uh, Rit, ritmisch Ja, meer dan 50 jaar de drums bespeeld. Ik oh, wil zeggen, oh, Mark, ja, even eventjes corrigeren... dat als je overal met je hoofd tegenaan aanloopt, dat je dan niet automatisch ritmisch bent, hè? Weet jij de definitie van ritme? Daar komt-ie. Nee, nee, ik vraag het aan jou. Weet jij de definitie van ritme? Ja, ik, nou vertel. Ja, ik weet het zo erg hoor. Nou, bedenk maar, maar dat kan jou Niemand ziet dat het, niemand hoort je. het. Dat zit in je, denk ik. hè, toch? Ja, ritme, dat is een, een steeds wederkerige uh, uh, geluidstoon waardoor er metrische eenheden ontstaan, maten. Ja. Van drie, vier tellen, vijf tellen soms. Vijf vierde, drie vierde. Vier kwart maat. Ja. En uh, dat ontstaat een ritme in. Dat heb ik geleerd op school. Ja, okay. Heel vroeger. Ja. ja, maar dan praat je over sleutels. Ja, het sleutel had ik ook bij me. Ja, nee, gelukkig. Want anders kom je nergens binnen. Ik kom je nergens binnen. Kring die om je nek, die sleutel, met, uh, met zo ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, Willem, heb je nog muziek voor ons? Nou, ik heb nog een verzoekje van... Uh, ja, ik, een berichtje, een gebrekkerd Duits, gebrek Nederlands. Ik weet niet wat dat is. In ieder geval, ze om een nummer. Een Duits nummer, of ik een Duits nummer had. Uh, nee, maar goed, uh, speciaal daarvoor. Nou, laat we maar proberen. Darker Shane Darling Darker Shane Thank you for All the Joy and pain Picture Show Second balcony Was the Place we'd meet Second seat Gold Dutch treat You were sweet Darker Shane Schön. Nou, uh, je bent helemaal uh, op de Duitse toer. Wie bent er? Ja, helemaal op de Duitse toer. Duitse toeren. Tour. Duitse ja, toeren. Ja, ja. Slaker, hè? Slaker. Mag je net de slager? Oh, Slaker. Oh, is het nou zo dat uh, mensen uit Duitsland... De, als het gaat om buitenlandse toeristen... de overhand hebben hier in Zandvoort? Of, ja. Of, ja. Ja? Ja. Of zijn er ook wel mensen uit Engeland en uh, Frankrijk? Ja, er zijn en... ook andere landen. Ja, ja. Dat valt eigenlijk nooit op. Hè? Je ziet alleen maar van die witte kentekenplaat hier. Heel ja. veel, heel veel. Ja, ja. ja. ja. ja. Beetje ja het is. Maar goed, waar je er ook van vindt, ik bedoel, Zandvoort uh, vaten wel bij. Ja. En, uh, nou, ik, ik vind het niet vervelend. Vriendelijke mensen allemaal hoor. Ja. En het laatste kwam ook een man naar me toe, ja, een paar jaar geleden, nog. ik woonde net in Zandvoort. En een wildvreemde man die kwam gewoon naar me toe met een pijp in zijn mond en een bloem in het knoop. Schat dus ik een. Hand gaf hij mij en zegt: met Dave, me voorstellen Bernhard. Geen idee wie het was. Dus, ja. Ja, heb ik een keer gehad in Den Haag. Oh, en toen? Stond ik langs de kant, komt er ineens een, een koets voorbij en er zit een vrouw die zit nou met me te zwaaien. Oh? Ja. Oh. En toen? Teruggezwaaid. Je hebt niet met stenen gegooid ofzo? Met, met, met, <laughs> met vaccinelichtjes. Rookbommen. Met rookbommen, ach, ach. Nou, dat, ach, dat ach, gebeurt ach, nu toch ach. niet meer, want er zit niemand meer in die koets, hè? Zit er niemand meer in nu? Nee, want die koets is, uh, wordt niet meer uh, gebruikt. Oh, je bedoelt de gouden koets? De gouden koets. Ja, maar ze ja. gebruiken nog steeds goed, hoor. Ja, maar er staat niks op. Er staat niks op, staat Nee, niks er op. staan geen. Uh... Ook dat je bedoelde, er zit niks in. <laughs> dat is ja, ik ben wel even een... kwijt. Ik maar... ben even kwijt. Prinsjesdag hebben we het over. Prinsjesdag. Ja. Dat is uh, de derde dinsdag van september is dat hè? De ja. De derde dinsdag de derde van dinsdag. september. Jij zou bijna zeggen de tweede, hè? Jij zou weer bijna zeggen de tweede, hè? Uh, ja, dat brengt mij onmiddellijk... Dat, dat, dat aardig burgertje naar het onderwerp... wat ik ook nog even wil aanhalen... dat zijn de economische problemen. We hebben straks een enorm uh, festival hier in Zandvoort. Ik noem het maar even een festival, Formule 1. Ja. Mensen die uh, dreigen in schulden te geraken op allerlei fronten. En dan gebeuren dit soort dingen... Ik kan het niet goed met elkaar rijmen. Nee. Rijmen, nee, nee. nee. Maar ik denk ook niet, denk ik, en al met simpelheid, dat, dat zijn dingen die moet je niet naast elkaar leggen. Dat is van een hele andere orde. Mm -hmm. Ja, maar je moet er wel naar. Jij... Ja, je moet er wel naar kijken. Dat is helemaal niet erg tijd je naar kijken. Nee, maar luister, als jij in de schulden zit, ik noem maar iets als voorbeeld. Dan, en je moet. Je wil zo'n weekend meebeleven. Dat kan niet. Ja. ja, nee, ja. dat klopt. Dat, dat klopt. Dat is die stille armoede in Nederland en uh, ja, het wordt steeds meer. Nee, maar daar, daar concludeer ik dan uit. Helemaal ze ze verwachten hier mega drukte ja. om de vijf minuten een trein. Dan lijkt het nog wel mee te vallen met die armoede. Ja, ja, maar ja, weet je, ik heb altijd geleerd, uh, uh, je kan nooit achter een voordeur kijken en. Uh, Nee. Nee, nee, maar ja. ik bedoel, een week niet eten vanwege de Grand Prix lijkt me toch ook niet... Uh... Er zijn mensen die doen dat. Ja. Zou het? Ja, ja, ja, ja. Het ook, ja. ja ik weet het wel zeker. En niet alleen voor de Grand Prix, maar ook uh, om op vakantie te gaan, om wat extra dingen te ja. doen. Dus of, gewoon... of naar het strand te gaan bijvoorbeeld ook. Want het is ja. elke dag hartstikke druk op het strand. De ja. Ja. Terrassen zitten ook allemaal vol. Ja, mensen en, en, gaan en de consumpties gaan. zijn ook niet echt goed. En die zijn hartstikke duur geworden. Ja. Nou. Ja. nou, dat komt waarschijnlijk door de grondstof. Want in cola, dat schijnt een grondstof, zitten, dat is gewoon hartstikke duur natuurlijk. En dat is? Uh, kokos. Kokos? Kokos, ja. Hoe? Het is dat Coca-Cola? Of is het Coca-Cola? Ik haal ze door elkaar, geloof ik. Ik weet het niet. Ik word er in ieder geval, uh, uh, ik word er in ieder geval een beetje treurig van. Af en toe, denk ik wel eens, het wordt me veel te druk op de aarde. Ik, ik ga me naar de maan toe, denk ik dan. Ja, ze ja, ja, nou, geld zijn geldt. er weer, ja, geloof ik. Ik geloof, we zijn er weer. Ja. Oh. Oh. En dan dus, kijk ze nou zitten. Geen koptelefoon op. Ze zullen lachen, hè, dames. Ja, en ja. Ja, we, waren eventjes, ja, we waren zo fel in discussies met elkaar. Dus, ja, maar dat moet je maar, niet doen. Uh, nee. Ik zeg tegen Gerry, kun jij even een tientje lenen? En, ja. En, en, en, en, en, en, toen zegt ze, nee. <hij> ik heb alleen maar 25 euro. Nee, maar ik, ik heb nooit geld in mijn portemonnee. Je, Want ik pin nee, altijd. Dat, dus... dat maakt niet uit of je het in je zak hebt of je, je portemonnee. Oh. Als ik gewoon om een tientje vraag, dan mag, mag je ook uit je zak komen. Dat maakt het niet okay, uit. Oké, okay. oké. Of ja. uh, uh, uh, uh, ja. ik weet niet waar je het allemaal in hebt. Ze ja. dus komt met een tasje ook binnen. Wie? Gerry. Waarom? Ja. zit toch nog een hoop poen in hoor. Ik weet het niet. Ja, volgens mij is het gevuld hoor. Ik weet het ja. niet. Uh, nee, beroepsmatig mag ik daar ook niet in kijken. Vicitaatje doen we hier niet aan bij de radio. Dus uh, ja, nee, nou ja, goed. Ja, we hadden het net even over de Duitse bondskanselier. Dat die aankondigt dat die Duitsland door de economische malaise zal heen trekken. Maar, en hoe wil die dat doen dan? Ja, nou ja, dat, dat zal dan met overheidsgeld geld moeten, denk ik. Ja. Maar hier in Nederland, echt... ja, de, zitten ze allemaal nog op de Canarische eilanden of zo? Er is nog deze week recessen. hè? een ja. nog een zes. Ja. Nou, toevallig van de week lieten ze zien waar Rutte zat. ergens in een kasteel, of weet ik veel, op een balkonnetje. In ja, een eigen suit. Ik gun ieder de vakantie en ieder zijn maar goed. De mensen die, die verantwoordelijk zijn voor het Nederlandse uh, overheidsbeleid. Ja, ja die, zouden, die hadden al lang op televisie moeten zijn met een, met een, met een voorstel of een verklaring. Of een, ja, ja. Nou ja, zo is het wel. Ben je het met mij me eens, Willem? Ik ben, met... Eindelijk, hij ik, ben ik ben het wel met je eens. Maar alleen om van de gezeur af te zijn. Dus uh, ja. Nou, ik zag Rutte dus op die foto op zijn balkon. Zit hij, die shirt, maar I love Maxima. Dat vond ik zo leuk. Ja, vond ik zo. Dat je zegt, van, nou, het is toch wel fijn dat hij daar koninklijk gezind is. Zeg maar, ja. Ja, zeker weten. Ja. Dat is hij wel, denk ik. Ja, dat is hij ja. wel. Ik krijg ja. trouwens een, een, een berichtje hier van... Hebben jullie nu werkelijk helemaal niks anders om over te praten? Nee. En wie geeft dat bericht? Ja, dat, dat, dat, dat mag ik niet zeggen, Hans. Zeker een econoom. Ik weet niet of Hans econoom is, dat weet ik niet. Hans? Hans, ja, Hans. Hans W., zegt hij. Oh, was zijn haar? Nee, Wiegel. Oh, Wiegel? Oh, I wake up in the morning with my hair down in my eyes and she says hi.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 I think about her face of Lord to ease my mind. Green apples, it don't snow, many apples when the wanna come And there's no such thing Make the leaves puppet dogs Autumn leaves and be guns God didn't make little green apples and it don't rain and in the apples in the summertime Ja OC Schmidt beste kijkers Little green apples. Zeg je dat? Ja, zeker. Ja. Ja. Green apple in the summertime, toch? Ja, ja, precies. Ja, dames en heren, zo luistert u alweer naar de muzikale fruitmand van Zandvoort. <groans quê> ja, nee, nee, nee, maar goed. Uh, ken je dit nummer of niet? Eh, eh, je draait allemaal van niet lekker. Uh, uh... Ja, een beetje. Uh... Uh, Nummers die je eigenlijk nooit meer gehoord hebt. Nee, nee. die komen niet dus, zo, zo komen vaak niet op de radio vaak. voorbij, want nee, nee. dus dat maakt het al heel bijzonder toch? Ja, ja nee, nou ja, goed, dat is zo. En, en er zal vast muziek bij zitten waarvan je zegt van nou, uh, ja, nou, ja, ik heb daar eigenlijk niet zoveel mee of, uh, of wat dan ook. Maar dan kan ik maar één ding op zeggen, eigenlijk. Nou, er, zijn, er is eigenlijk maar weinig muziek waar ik niks mee heb of zo. Ik, ik, ik, ben wel, ik heb wel een vrij uh, brede smaak wat dat betreft. Ja. Uh, alleen uh, hard rock en zo en, en, en metal. En, maar je kunt er ook uh, gewoon rap. wat zachter zetten. Ja, ik zet ik liefst helemaal uit. dan hoor. Ja, echt waar. Nee. Ja, en, en, uh, en rap. Maar nou, kun je nog herinneren dat ik heb toen uh, in de verleden bij, bij, bij Zierwim uh, de, de rock ballads gedaan en zo. Dat was wel hard rock, maar melodieus. Dat was best mooie muziek. Mm -hmm. Ja, maar ik bedoel, echt met, met, met, met ja, echt in die hele ruige, ruige nummers. Van die gast die met een hoofd op het podium slaan zijn. Ja, ja, ja, ja. Met, met gitaar en met zo. Met scheurende, op, scheurende ja. gitaren. Ja. Scheurende ja, ik snap niet waarom ze zingen, maar kapot scheuren. Dat, dat, dat is toch jammer? Ja. ja is, nee, maar goed. Uh, ja, maar ja, goed. Dat, dat, ja, weet je... Uh, ik ben eigenlijk ook... De muziek van de Rolling Stones ben ik ook pas op latere leeftijd gaan waarderen. Echt waar? Ja, in de jaren zestig. Dat was voor mij alleen Beatles. En, en, en het was Beatles en Rolling Stones. Dat daar, je luisterde of naar de Beatles of naar de Rolling Stones. Ja, maar niet precies. naar allebei. Nee, nee, dat klopt. nee, en er waren wel wat ja. nummers die ik ja. leuk vond. Een dus G. En, ja. en, uh, ja. Maar het was bij ons thuis altijd zo. Eén was van de Stones, één was van de Beatles. Ik was van de Stones, mijn broer van de Beatles. En mijn andere broer was meer van de Yoshi Band. Voor die ossi Maar Die waren ook heel bekend. Ja, ze Nog? Waren, ze was was al. Al. Nog? Ja. Ik ken alleen maar de hem, beste mensen, beste luisteraars. Het spijt me echt. Maar juist, het Ik I'm sorry. Sorry, nee. sorry, sorry, sorry, ja, sorry, sorry, sorry, sorry. Ja, goed. Nou, uh, ik weet niet, hadden we verder nog iets dat je zegt van... Nou, uh, nou is... ik heb alles verteld, zeg maar, zo'n beetje over de Formule 1. Ja, ja. Wat er... Uh, oh, maar, Oh ja, dat weet natuurlijk ook iedereen wel. Floor Jansen Wie? gaat dus het uh, Wilhelmus zingen. Floor Jansen, daar ken ik die ook alweer van. 5 september. Ja. 5 september, voor gaat, zij, gaat zij het volkslied zingen? Het Wilhelmus. Heeft uh, die, die dame die uh, op YouTube uh, zo, uh, zich manifesteerde, weet je ook weer? Uh, Maxima? Nee. nee, Maxima. Davina Michel. Die ja? zong het de Hij, vorige keer, hè? Die heeft die de vorige keer niet gezongen. Ja, ja. dat ja. is, ja. Ook uh, tijdens de kampuur? Ja, ik, ja, ik, Geen... ik hoorde dat. Het, uh, en het werd enorm geprofileerd. Maar ik dacht, ik denk, de rijdt van een auto die niet goed afgesteld is. Nee, nee, de, de ze de ding, zong ding, het echt ding. mooi. Ze zong het mooi. Echt waar? Ja, ik vond het mooi. Oh. Echt waar. Ja, hij vind het een goede zangeres onderweer. Ja, ja, uh, ja, ja. En nu Floor. Floor gaat het nu ook doen. Floor Jansen. Ja, ja, ik ken Floor eigenlijk niet. Ja, zij ja. mij ook niet hoor. Maar. Nee. Ik ook niet. Nee. Nee. Nee. Ik weet dat ze zangeres is van... Nightwish. Nightwish, kijk, en waar komt Nightwish van den? Uit... uit Finland. Uit Finland? Uit Finland, uit Oost-Finland om precies te zijn. Wat, nee? ja. wat weet jij toch veel, Willem? Ach. Ach, klein. Hij weet heel veel. Kleine moeite. Veel. Ja. ja. Uh, Kleine moeite. Maar dat, het is leuk dat dat dat dat ja, dat, ze dat, ze dat dat doet. gaat doen. Ja, dat vind ik heel leuk. Ja. Ja. Ja. Nou. Ik had het niet verwacht, want nee. uh, ja, wie zou het anders moeten doen? Ja, ze hebben mij ook gevraagd. de Berker of zo. Ze hebben mij ook gevraagd, wat het Ja, en. Ja, Ja, daar begin ik niet aan. Daar begin ik gewoon niet aan. Ik Wil Wilhelmus eigenlijk wel, uit je hoofd. Van Nassau. En jij komt ook niet verder als ben ik van Duitse bloed? Mijn vaderland getrouwen. hè? Ja, tot in den doet. Blijf ik tot in den doet. wat is in den doet? Wat is in den doet? De dood. In den dood. waarom zeggen ze dat dan niet? Dat is wet dat is nog oud-Nederlands Ja, hallo. Alles moet snel, alles moet tegenwoordig. Wat die tijd voor maar de dat nieuwe... veranderen ze niet, hè? Het wil helmen. Een nee. prins van Oranje, Oranje. Ja. ben ik bij onverveerd. Nou, Terwijl wel. ik als duif toch de nodige veren heb hangen. Ik wou het niet zeggen, eigenlijk. De koning van Hispanië Ja. heb ik altijd geëerd. Ja, nou, het is, ik, ik sta weer, ik sta weer, ik sta weer, ik sta weer. Ik ga er even bezitten, denk ik. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven, nee. Nee, maar toch doe ik het niet. Ik had nee. Het ook, ik, nee, ik mocht het ook opzeggen. Ik zeg, nee, ik doe het niet. Nee, want ik bedoel, mijn stem is natuurlijk niet dat je zegt van, nou ja, ik kan wel wat geluid voorbrengen, maar echt zingen, dat, dat wordt wel moeilijk voor mij. En uh, ja. toen zei ze, nou, je mag het ook opzeggen. Ja. Ik zeg, nou, begin ik niet dan. Nou, ik heb uh, ze mij toegevraagd of ik. Uh, uh, je had een inleiding natuurlijk, en die speaker die daar loopt, uh, daar schreef ik altijd een stuk voor. Ja, maar dat is in uh, verband met die helikopters, dat je dat nee, nee, nee, nee. geluid een, dat is, een voor beetje dat, overtreft. Voordat voor alles begint, zeg maar. En ik heb toen een heel stuk geschreven. En na één zin stopten ze er al mee, want ik heb dus uh, geschreven van de geachte leden van de Staten-Generaal. Oh. En ze hebben dat papier weer verkocht aan Willem-Alexander, en die hebben het in september Voorgelezen. Mata. Voorgelezen. Ah, ja. En uiteindelijk heeft uiteindelijk. Trump dat verdonkere man. Oh, in de eerste brandkast zat dat. En dat, uh, daar ja. hebben ze die. In en de rest, uh, ja. er zijn die gasten geweest van de FBI. Ja. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Nee, dat, uh, ja, dat uh, FBI is ook een nummer, maar die heb je niet in je playlist natuurlijk. En als je hem vindt, uh, dan hoor ik hem toch niet. Best. Nee, man, ik kan hem draaien. Nee, nee. Komt dus maar toch iemand... ik bedoel natuurlijk FBI van de Shadows. Hè? Er dus, komt ja. straks iemand bij me, een klein mannetje... met een met beetje, beetje ja, wat langharende de nek en zo... en met een trillend lipje en hij zegt... heb je ook voor mij een, een nummer van The van Birds? Uh, Mr. Tambury Man. Ze zegt: jongen, ik ga alles uit de kast trekken om voor je te vinden. Uiteindelijk had ik hem. Ik draai hem en hij hoort hem niet. Ja, maar het komt dat je mijn microfoon had die gedraaid. Ja, maar je luistert dan niet via de microfoon? Nee, ja, ik wel. Oh, dat is niet te geloven. Want <laughs> je bent ook wel een reiziger ook, hè? een <laughs> <Hon> reiziger. <laughs> I'm a traveling man. made a lot of stops all over the world. is in waiting for me Same. Mm -hmm. baby over the sea i remember the night when we walked in the sand of waikiki and i held you oh so tight Whoa. Ja, de Traveling Man, ja, ja, ja, ja, ja, ja, wie kent er nou niet de Ricky Nelson? Ja, ja weet ik nog wel, ja. Wie? Is dat nou ook familie van Nelson Ridder? Riddle? Nee, dat is zijn uh, nicht, dat is wel het achterneef van Nelson Mandela. Ah, ja. ja. Ricky ja. Nelson Mandela, ik wist niet dat hij ook kon zien. Ik wist niet dat hij uit Afrika kwam. Nee. Nee, nee, nee. Een witte. Ja, een witte. Zeg maar, jullie dragen allemaal informatie aan en zo, en nieuwtjes en weetjes en zo, en verder gewoon, onzin. Ja, ja. Nou, van de week. Van de week. Wat schetst mijn verbazing? Dat ik op een gegeven moment in de media. een nationale bekendheid tegenkom uit Zandwoord. Dolly Tempirik. Ah. Die staat daar te dansen. Die staat daar te zingen. Helemaal in het roze. Crème de la crème. En het klonk fantastisch. Ik heb er helaas geen geluiddingetje van. Nee. Ik ga er zeker voor zorgen dat ik hem wel krijg. Ja, want dan. Kunnen we de luisteraars verrassen met een... Ja, of eigenlijk, wat nog beter is... is dat we Dolly gewoon eens naar de studio halen. net als goed gewoon live kan meezingen. Want wat zongen ze nu toch? Mijn opa, mijn opa. En, oh. uh, en, uh, in het Engels? Uh, in het Engels? My grandpa, my grandpa, my grandpa. My grandpa. grandpa, my grandpa. Oh, my grandpa. Oh. Ik heb het niet gezien. Ik heb het Oh, wacht even, dat filmpje... Dat Vulk hier, ja, ja, nou weet ik het weer. Nou weet je dat? Zo'n ding ja. op de hoofd, dan nou, uh, door, als je als je luistert, uh, leuk om ook een keer hier naar ons uh, te komen. Ja, bij de deze is, uh, ben je uitgenodigd. Om even een, een, een, een, een, een algemene toelichting te geven over dat gebeuren. Want over dat die, dat gebeuren, daar gebeurt wordt, Daar wordt over gesproken in Zandvoort. Je, je kan geen straat voorbij gaan of ze hebben het erover. Of ze hebben het over Dolly P ja. ja, zo is dat. <laughs> DTP noemen ze eigenlijk ook als artiestenaam: Dolly Tempiric. Ja, ja. Dolly is eigenlijk ook heel leuk om een keer een kennis met je te maken. Nou, dan weten we dat ook weer. Nou ja, goed, ja, bij vind Ik vind het ook wel leuk om een keer kennis te maken met Dolly. Bij gebrek aan uh, aan beter, hè? Dus omdat we dat nummer niet hebben... wil ik toch wel even een, een klein aandacht eraan geven. En zo. En, dus, uh, Dolly, deze is voor jou. Hello Dolly, this is Louis... Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You look and swell, Dolly. I can't tell, Dolly. You're still glowing, you're still glowing, You're still going strong. I feel the room swaying while the band's playing one of our old favorite. So, take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, darling, never go away again. Dolly Tempiric. Ja. ja. Ach. God, we gaan de tijd enorm hard Hoe voorbij. Het is alweer bijna twaalf uur. Het is bijna twaalf uur. Dus time weg. flies. De time flies. En uh, uh, dat komt mede door, uh, denk ik, ook de muziekkeuze. Want ik vond het echt weer... Ja, heel uh, leuk. Ja, geen mij de schuld maar weer. Ja. Nee, de, de, de. echt lekker, weet je wel. Ja. Daar word je blij van. Ja, dat is ook wel weer zo. Dat zijn de vitamintjes voor het oor. Ja, klopt. Vitamintjes voor het ja. hart. Dat is als mensen lief tegen elkaar zijn. Ja. En vitamintjes voor het oor is ja, als je lekker muziek voor je kaners krijgt. Ja, ook nog voor je, voor je wat? Voor je potje. Voor je potje. Oh <laughs> ja, nee, nee, nee, natuurlijk, tuurlijk, natuurlijk, ja. ja. Je praat wel aardig. Uh... Je praat wel ja, aardig. aardig uh... eentje buiten de deur. De aardig besmettelijk hoor, want die willen hem allemaal. Uh, hier. Dus, echt... Nou ja, weet je wat? Er komt ik iemand naar me toe en zegt zeg van, uh, um, weet ik veel wat, uh, zeg. moet je nog iets van de Febo? Ik zeg iets van de Febo. Ja, zeg iets, iets lekker om in je gaffeltje te stoppen. Zeg, in je gaffeltje? Hoezo in je gaffeltje? Dat, wat is dat nou? Waarschijnlijk iets, Amsterdam zijn, weet ik veel. Gaffeltje? Ja. ja en, en hij ja. zegt En je, hij zegt, wil je daar bijvoorbeeld een kaashoefleet? Of zeg je van, nou mijn vreedkeien zijn al zo goed, doen we maar een kroketje. <lacht> denk ik, jongens, waar hebben wij het over? Ja, nou ja, goed. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik heb uh, stiekem een brief gekregen van Harm. Harm die zegt van... Uh, ik heb ook een verzoekje, maar ik durf het eigenlijk niet te vragen. En uh, zou je dat dan oh, even ah, willen doen? Ah. Eh, Gerrie, zou jij het voor me willen vragen? Want ik durf het niet te vragen, Willem. Ja. Ah, ik voel weer die diepe psychische moeheid op de koon die <laughs> onderdrukking is Ja, nou goed. Vertel. Nou, dan komt mm hij. -hmm. Speciaal voor Harm.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 Ja, Johnny Cash even onderbreken, want we gaan in richting de klok voor 12 uur. Ja. Het zit er weer bijna op. Ik heb oh, al ja. afgerekend. Je hebt al ja, afgerekend? Ja, met, onderweg, ja, met Johnny ja, Cash. Met Johnny Cash, ja, ja klink ja. in de munt. Ja. Nou, in ieder geval, uh, Gery bedankt en, en Charles bedankt, Harm en zijn moeder bedankt. Oh, nee, niks te danken Willem. Ga, Graag gedaan. Ik ga, ga even in door, ja, als mensen ja. mij willen ontmoeten, hè, Nee, nee, nee, nee, nee. Dan ben ik in Zandvoort nee, met mama. Nee. Mama heeft een relator, vrienden. een rosse relator. En als een man make it, he's got to be tough. En ik weet dat ik er niet zou zijn om je te helpen. Dus ik geef je dat naam en ik zei die. Ik it's je dat naam dat je je sterk strong.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 Tot zover het ritme van Zieger, via de kabel op 104.5. punt vijf.